Om te protesteren tegen zijn veroordeling voor belastingfraude. De oproerpolitie voorkwam dat ze in contact kwamen met tegendemonstranten. die schreeuwden dat Berlusconi in de gevangenis thuis hoort. De 67-jarige politicus werd woensdag veroordeeld tot vier jaar cel. maar gaat in cassatie. Bij een ecoduct in Renen. heeft de politie tevergeefs gezocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Ook bij Doorn heeft de politie weer een stuk bos doorzocht, maar ook hier werd niets gevonden. Het speurwerk van zo'n 200 vrijwilligers bij recreatiegebied het Doornse gat leverde ook niets op. FC Barcelona is zonder zelf te spelen al kampioen van Spanje geworden. Stadsgenoot Espanyol hielp een handje door gelijk te spelen tegen Real Madrid. Die club kan Barcelona nu niet meer inhalen. Het weer. Vannacht en overdag trekken buien over het land. Smiddags in het westen en zuiden ook wat zon. Het wordt een graad of 13. Na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Met Lizzie Dirks. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Filemon. Deze week zonder de naamdrager van dat programma, want die zit in Brazilië. Ik heb de eer het van hem over te nemen. Tot drie uur vannacht vergelijken we Nederland met de rest van de wereld. Dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. Dat zijn onze correspondenten. En dat doen we met behulp van onderwerpen die we uitzoeken bij de actualiteit... In het tweede uur, tussen twee en drie, vliegen we naar Argentinië, Bangladesh, Curaçao en Indonesië. En dit uur gaan we naar Sint Maarten, Ramallah en Spanje. We gaan het allereerst hebben over begrafenissen. Vrijdag werd bekend dat de overleden verdachte van de aanslagen in Boston op een geheime plek is begraven. Het was moeilijk om een plek voor hem te vinden omdat geen enkele begrafenisondernemer iets voor hem wilde regelen. Nu weet niemand waar die ligt en hoe die begrafenis is gedaan. Maar hoe gaat dat überhaupt, een begrafenis in het buitenland? Daar hoor je zo meteen onze correspondenten over. En we gaan het ook hebben over religieuze tradities. Afgelopen donderdag was Hemelvaart een religieuze feestdag. En eigenlijk voor veel mensen gewoon een lekkere dag vrij. Maar waar vieren ze in de rest van de wereld Hemelvaart? En welke andere opmerkelijke religieuze feestdagen en tradities zijn er? Dat allemaal bespreek ik met de correspondenten van dit uur onder andere Jeudelnay Ostiana op Sint Maarten. Jeudelnay, een goede nacht. nacht, Jeudelnay? Hallo, nacht. Het is net carnaval bij jou geweest, toch? Ja, ontzettend leuk en gezellig. Ja, wat is dat eigenlijk laat? Ik dacht dat carnaval altijd in februari was. Ja, dat is op Curaçao, is dat zo. En heel veel mensen denken dat omdat het op Curaçao zo is, dat op de rest van de voormalige Antillen dat ook zo is. Maar op Sint Maarten beginnen wij pas in april. Half april tot begin mei. Half april tot begin mei, dus twee weken lang. Ja, twee tot tweeënhalve een een week. En, en wat doe je dan? Uh, het begint eigenlijk met een, um, een straatparade, een opening straatparade. En... Um, en ben je dan ook verkleed? Nou, bij de opening niet. Bij het einde wel. Bij het einde wel? Ja, bij het einde is het meer, is het heel erg veel, veel kleur, glitter, veren, bikini. Gewoon net Echt van, zo, Zoals je je voorstelt, zo'n Braziliaanse carnavaldanseres. Ja, zo'n ja, zo topje met zo'n hoekje. Zie jij er dan ja. ook zo uit? Uh, nee, ik heb niet <laughs> meegedaan. Dit jaar, ik, uh, ik heb gewerkt. Ik was uh, coördinator van een aantal meisjes die wel meededen... en die ook tegelijkertijd dingen aan het uitdelen waren. En wat, voor... Ook... En wat voor dingen deelden zij dan uit? Misschien zijn best best dingen uit. Op dat moment werkte ik voor uh, de beautymerk Neutrogena. En we deelden fans uit, uh, zonnescherm. Gewoon een beetje promotiewerk allemaal. Ja, ja ah. een beetje promotiemateriaal. Ja. Oké, okay, maar je hebt er wel van genoten. Ja, ontzettend, want uh, waar, waar ik wel aan mee heb gedaan dan, is dat uh, dicht aan het einde van de week is er dan een, uh, ook een straatparade met, met 20 tot 30 verschillende bands. En die bands dan, die zitten dan in van die grote mm -hmm. vrachtwagens. En dat begint dan vier uur s ochtends en dat eindigt meestal tien uur s ochtends. Van vier tot tien, tien uur s ochtends. Zo, mm -hmm. ja, dat klinkt in ieder geval erg bijzonder. Jay nee, we ja. spreken jou zo meteen verder. Oké, okay, tot zo. Elisabeth in Ramallah, nacht. Ah, goeienacht. goeienacht. Jij hebt deze week je familie op bezoek gehad. Wat vonden zij van Ramallah? Uh, ja, geweldig. Mijn, uh, ik had mijn oom en tante op bezoek. Mijn oom die heeft voor de VN in Palestina gezeten, dus die kent het heel goed. Ja? Uh, en ja, die vond het nu heel leuk om terug te zijn. Dus het was uh, bijzonder om mijn ervaringen met hen te delen. Was er veel veranderd van de, de tijd toen hij er zat? Ja, heel veel. Hij zat er van 2001 tot 2008. Uh, en vijf jaar later, hij zei dat er enorm veel gebouwen bij zijn gekomen. En de stad is niet meer een dorp, uh, maar het is nu echt een levendige stad. Dus hij was helemaal verbaasd over alle uh, uitgaansgelegenheden... en. Coffee shops en ja. Coffee was, shops? ja of niet of Gewoon echt ik... om koffie te drinken. Ja precies, ja, okay. <laughs> je hoorde het mezelf zeggen. Ja. Zo. <laughs> dat is alleen in Nederland heeft dat natuurlijk een andere betekenis. Ja precies. Ja. <laughs> maar goed, daar ben je met je oom ook geweest, met je oom en tante in de koffieshops. Uh, ja nou, nee dat kan echt niet, want dat is voornamelijk alleen voor mannen. Oh. Uh, dus mijn oom kan er wel in, maar mijn tante en ik moeten dan ergens anders <laughs> dus En ze, Zijn ze er dan... nu nog steeds? Of uh... Nee, ze zijn, uh, ze zijn gisterochtend teruggegaan. Oké. Okay. We spreken jou zo meteen verder, Elisabeth. Oké, okay, tot, tot zo. Tot zo. P.J. van der Linden in Spanje. nacht. Well, Buenas noches. Buenas Buen... noches. <laughs> jij, uh, Barcelona is net officieel kampioen geworden, hè? Ja. En ja. jij hebt een hekel aan voetbal, begreep ik. Ja, het zou wel worst <laughs> Dan en zit we je wel een beetje is, in het verkeerde land, hè? Het is hier uh, voetbal, is, dat, dat staat nog boven de katholieke kerk. <laughs> ja. Ik heb er niks mee. Ik vind af en toe wel eens leuk om, uh, als het internationaal is, maar voor de rest heb ik er helemaal niks mee. Maar, maar hoe doe je dat dan? Want bedoel, Spanje is wel echt een voetbalgek land. Ja, nou, hoe hoe overleef je dat? Mijn zwager bijvoorbeeld, die koopt iedere dag een krant. En dat is, dat is een krant. Ik neem me wel eens mee naar de wc af en toe. <laughs> en dan uh, zit ik te kijken en denk: van nou, maar het gaat alleen maar over voetbal. Ja. Alleen maar. En dan iedere dag, iedere dag weer. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, uh, dat is nou helemaal zo ja, hier. Hè? Je moet er maar mee leven. We praten nee. zometeen met jou verder. Um, wil je trouwens zelf correspondent worden? Dat vinden wij natuurlijk ontzettend leuk. Check dan even de website dewereldvanfilemon.bnn.nl. En heb je een vraag voor de landen of voor onze correspondenten, dat kan ook. Dan kun je mailen naar dewereld.bnn.nl. PA, ken jij trouwens de serie Growing Pains? Nee, nee, nee. Oh, dat, oh, dat, dat was zo'n Amerikaanse sitcom, hè, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. Nee. En het ging over een familie met drie kinderen. En uh, de vader, de, ja. dat was Ellen uh, Thicke, de acteur die dat speelde. En dat is weer in het echte leven de vader van... Robin, Robin Thicke, zeg ik dat nou goed? Jeetjes, ik ben helemaal... Robin Thicke, ja precies. Robin Thicke, dat is de, de zoon van Ellen Thicke, die acteur. En die Robin Thicke die heeft op dit moment een dikke vette hit te pakken... met het nummer Blurred Lines. Well. nummer is dat toch? Robin Thick Blurred Lines. Radio 1. Lizzie Dirks. BNN. De wereld van Filemon. We gaan het hebben over begrafenissen. Je hoort een stukje van het komische programma Koefnoen, waarin Joris en Monique een uitvaart bespreken. Alsof wij niet kunnen omgaan met verlies. Ik heb vanmorgen nog twee vestigingen van mijn holding moeten afstoten. Ja, daar zijn we kapot van. Kapot. M meneer, een Crematie voor duizend euro, dat is gewoon niet reëel. Een kartonnen doos, de oven, een uurtje op vol vermogen. Ik zou het maar doen, makker. Mm. Mag ik hier trouwens roken? Dat hebben we liever niet. Goed. Um, dan moeten wij alleen samen nog even de papierwinkel in orde maken. Nou. En dan ben ik blij dat ik u heb kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Nou, wij doen niet moeilijk, hoor. Oh. Hoe heet deze met dat open dakje? Is dat een cabriokist? Is, is dat een cabriokist? We hoorden hier dat een uitvaart regelen nogal best een taak is. Maar een begrafenis, dat is eigenlijk altijd heel bijzonder. We hebben het erover omdat deze week de, de overleden verdachte... van de aanslagen in Boston is begraven. En ik ben eigenlijk zelf nog nooit op een begrafenis... buiten Nederland geweest. En ik vraag me af, hoe zijn begrafenissen eigenlijk... in de rest van de wereld? Heb je zelf een vraag over dit thema, mail dan naar dewereld.bnn.nl. Jodelle Ostiana, op Sint Maarten, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Jij werkt in het museum van Sint Maarten. Ben jij zelf uh, daar wel eens op een begrafenis geweest? Ja, uh, was eind vorig jaar ben ik nog naar een begrafenis geweest. En um, Het is wel iets anders dan wat het in Nederland is, want ik ben in Nederland ook een paar uh -huh. keer naar een begrafenis geweest. Hoe is het, het, het dan anders? Hier kan, ja, een begrafenis hier kan, kan iets van twee tot drie dagen duren. Zo. Uh, de dag voor de begrafenis hebben, is er een viering dat meestal de Wake heet. Ach, waar uh, familie en vrienden samen kunnen komen en de laatste familie vooraf konden leren. En dat wordt dan ook gedaan met heel veel muziek, heel veel eten. Het is eigenlijk gewoon een feest en een viering van... Um, de overledenen zijn of haar leven. Ja, dus dat, dat is de drie dagen, dat is de eerste dag dan? Ja, dat is de eerste dag. En wat voor muziek uh, hoort daar dan bij? Uh, meestal wordt het gewoon de, de favoriete muziek van de overledene gespeeld. Maar, de en dat is dan ook heel vaak dan toevallig, is dat de lokale muziek hier. En dat is Calypso of Soca. Dat is een beetje van die swingende uh, ja, Car Caribische ja, muziek? Ja, ja. Ja. En uh, de, de gasten waar ik naartoe was geweest vorig jaar, was toevallig een hele bekende man. En um, er was ook een, een, een hele bekende band die daar stond te spelen. En um, er was heel veel eten, echt er waren heel ja. veel mensen. Ze hadden ook een speciale locatie ervoor afgehuurd, omdat er heel veel mensen waren. Het klinkt ook echt en, als een feestje zo. Ja, het is ook echt gewoon letterlijk een feestje. Ja. Hebben en de de mensen de dag... dan wel zwarte kleren aan als ze daar zijn? Nee, nee. op de eerste dag niet. Um, mogen mensen gewoon komen hoe ze willen komen? Yeah. Het, is wel, uh, het is niet echt casual, gewoon spijkerbroek en korte broek, dat soort dingen. Nee, je komt wel gewoon netjes, maar wel gewoon hoe je wil komen. En ook echt felle kleuren is geen probleem? Nee, felle kleuren is helemaal geen probleem. Ja. En... en dan uh, de dag van de begrafenis zelf? Dat wordt dan meestal aangegeven wat mensen dan uh, zouden moeten dragen. En heel vaak wordt er gekozen voor wit, zwart met wit of paars. En waarom die kleuren? Uh, wit staat voor eeuwig leven volgens mij, zoiets. Yeah. En uh, zwart is standaardkleur en dan met wit erbij is dan ook met eeuwig leven zwart-wit combinatie. En paars was of iets. Maar dat is een, een, een bepaalde kerk die dan meestal voor paars kiest. Ja, volgens mij, als het Koninklijk Huis begraven wordt, dan heb je toch ook vaak paarse, paar, een paarse ja, stoet, het hè? volgens mij. Ja, dat zal wel een rouwkleur zijn, dan toch ook. Ja. Maar goed, ja. dat zoeken we nog even op. Maar wat, had, je, wat dan, had jij zelf dan aan op die begrafenis? Ik had een, uh, een linnen aan met een t-shirt. En wit, zwart of het, paars? Ja, volgens mij was het een, een, een wit t-shirt met een dash in de broek. Maar op de, de dag zelf van de begrafenis, wanneer die persoon echt werd begraven. Toen hadden we met de kerkdienst en um, met uh, de stoet en alles erbij had ik gewoon zwart aan. Want mijn moeder vroeg of ik zwart aan wilde doen. Dus dat had ik gewoon zwart aan gedaan. Oké. Okay. En dat, en, is, dag uh, dan, ja, dat is dag nummer twee dan, ja. de echte begrafenis. Dat is dag nummer twee. Ja. En dag nummer drie is dan meestal dat je gewoon bij die mensen thuiskomt. En dat, dat is dan. Koffie en cake tijd, zeg maar. Dus, dus wat wij ja, in Nederland in een dat dat ochtend doen, is. dat doen ze op ja. Sint Maarten gewoon in drie dagen. Ja, ja, in drie dagen. En is het dan ook een de feestje als je die derde dag hebt, als je daar koffie en cake komt drinken? De en eten? derde dag is meestal gewoon praten over de persoon, wie die was. En uh, gewoon een beetje meeleven met de familie. En zijn er dan ook speeches? Nee, nee dat is meestal alleen op de eerste dag. Ja. En is, is die derde dag ook echt uh, ja nog? je vertelde net die eerste dag dat is echt een soort feestje. Is dat dan die ja. derde dag ook nog zo? Nee, de derde dag is echt gewoon thuis. Wanneer ja. um, me mensen komen gewoon thuis langs en er is meestal in plaats van koffie en cake is er soep en drinken. Gewoon frietsoep. Mensen of... komen meestal gewoon langs voor soep en die praten dan een beetje. Ja. Maar het is wel, het is geen er is geen muziek, maar het is wel gewoon een. Um, geen feest, maar gewoon een bijeenkomst, een sitje, zeg maar. Het klinkt helemaal niet heel erg verdrietig. Nee, maar dat is het ook niet. Hier wordt er niet... Um, je komt ook vaak, ik, ik zei dat net ook, je komt echt heel weinig een begrafenis hier tegen waar mensen echt lopen te janken en te huilen. Ja. Behalve de naaste familie dan, die huilen dan. Maar voor de rest is iedereen eigenlijk best wel blij, want het is meer een viering van diegene zijn of haar leven, dan dat het echt een, een sad moment is. Wat mooi eigenlijk. Ja, zo zou ik ook willen. Zo wil ja. ik mezelf ook bevraagd worden. En, en voel jij je dan niet bezwaard als je een beetje hè, die eerste dag dat je een beetje staat te feesten en te dansen? Um, ik had, uh, want ik ben hier niet zo lang. Ik ben hier wel vroeger uh, vaker geweest en ik ben hier ook een heel klein een tijd opgegroeid. Een jaar, echt niet, helemaal niet lang. En ik ben hier dit keer ook niet zo lang. Dus de eerste keer, vorig jaar dus, vond ik het wel raar. Ik had wel zoiets van, hè, er staat hier een band. En ze yeah. zijn aan het feesten eigenlijk. En aan het drinken, met alcohol natuurlijk. Want we wonen in de Caribe. En <laughs> weet je, het was gewoon een feestje. Ik vond het raar. Ik had zoiets van, ja, maar die persoon is toch doos. Yeah. En mensen waren aan het dansen. En... Ik, toen heeft mijn moeder me alles uitgelegd, toen dacht ik, oh, oké. Okay. Ja, dat doe je maar mee. He, daar, ja. ja, inderdaad. Ja, het is, klinkt in ieder geval ontzettend mooi. Jeudelne, ja. dank je voor je verhaal. We praten zo meteen met jou verder over religieuze tradities. En zo meteen uh, hoor je nog over begrafenissen in Ramallah en in Spanje. En nu eerst wat feiten over begrafenissen in de hele wereld. De wereld van Filemon. In Taiwan bevat een derde van de begrafenissen een stripper... In sommige Aziatische landen is juist het dragen van wit het teken van respect hebben voor de dood. In Nederland vindt een uitvaart minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden plaats. Aan de goudkust van Afrika bestond de gewoonte om de doden gewoon te begraven onder de vloer van de woonhuizen. De wereld van Filemon Elisabeth in Ramallah, goeienacht weer hier. nacht. Heb jij wel eens een begrafenis daarmee gemaakt? Um, ik ben zelf nooit op een begrafenis geweest. Ik ben er per ongeluk wel eens een keer in terechtgekomen. Um, wat nu, absoluut niet de bedoeling was. Maar ik, nee. nooit, um, nee, ik ben er nooit actief uh, onderdeel van maar geweest. Maar hoe kom je per ongeluk in een begrafenis terecht? Ja, dat klinkt even heel raar. begrijp ja. ik. Um, maar uh, omdat je hier natuurlijk in een conflictgebied zit gebeuren er uh, natuurlijk hele heleboel, gebeurt er een heleboel ellende mm -hmm. en uh, zo is er zijn er veel begrafenissen um, meer begrafenissen dan dan, uh, dan dan ik me zo in Nederland kan herinneren um, en vaak zijn het ook jonge mensen en als het iemand is die uh, aan het geweld van de bezetting is overleden. Dan uh, wordt hij gezien als een martelaar. En dan gaat dus een heel, hele stad of een, een heel dorp gaat de straat op. En dan wordt het, uh, dan wordt het lichaam van de overledene wordt door de straten gedragen. En die krijgt een, een, ja, een, een martelaarsbegrafenis. Uh, dat zijn die dus, beelden die je ook wel eens op televisie ziet. Ja, ja dat ja. is een manier van, voor, voor de Palestijnen om uh, eer aan te doen aan, aan uh, de overledene die in. Ja, door de bezetting is, um, is overleden. En ben jij dan daar... in zo'n stoet terechtgekomen? Ja, ja, ik was gewoon mijn werk aan het doen. Uh, in een... Ik werk voor een mensenrechtenorganisatie hier. en Ik, ik was uh, er in het zuiden rond de stad Hebron. Uh, en daar was net een, uh, een jonge man van dertig overleden... in een Israëlische gevangenis, die, um, uh, ja, waar, die ervan, waarvan... Ze dachten dat hij uh, gemarteld zou zijn. Uh -huh. Dus dat, is, ja, dat was wel een heftige tijd. Uh, en daar kwam ik per ongeluk in terecht toen ik veldwerk uh, uh, aan het doen was. En dat was wel een hele heftige ervaring met heel veel emotie. Palestijnen zijn een heel emotioneel volk. Dus ja, daar werd. Uh, het lichaam werd dus door de stad gedragen en heel veel zang, en ja, veel vrouwen eromheen die toch ontzettend verdrietig zijn. En dat brengt natuurlijk voor mensen die hun andere ja, uh, gezinsleden uh, hebben verloren mm -hmm. aan, uh, aan de bezetting. Heel veel emotie met zich mee. En dus dan, dus dan kan ik me zo voorstellen: dan loop je in die stoet en dan echt alleen maar geluiden om je heen van huilen en zingen en. Ja, heel en zo, veel woede ja. en heel veel, heel veel druk staat er dan op. En ja, dan loop je dus naar de, um, de, dan loop je naar de moskee en er wordt daar een gebed gedaan voor de overledene. Uh, het is de traditie dat de overledene zo snel mogelijk begraven wordt. Uh, dus dat kan soms al meteen uh, de volgende dag zijn. Uh, en dan loop je door naar de, uh, naar de grond waar de overledene begraven gaat worden. Daar is dan ook weer een kort gebed. Uh, en Daarna wordt dat eigenlijk direct uh, door de Israëlische leger uit elkaar gedreven met traangas, waar ik op ongeluk in terecht kwam. Oh. Uh, dus dat was eigenlijk een hele, ja, hele heftige ervaring vond ik. Ja, vroegen mensen zich niet af wat jij daar deed in die stoet? De mensen nee, van die want er liepen zelf. heel veel. Nee, er liepen heel veel mensen mee. En je zag mensen van, van alle kleuren en en. Uh, uh, ja, alle hoeken van het leven. Dus het was, het was heel mooi in de zin dat het heel veel mensen samenbracht. En dat iedereen toch... Er is zoveel woede hier naar het onrecht wat, mm. wat Palestijnen wordt aangedaan. En, en, ja, dat was wel aan de ene kant heel mooi. En aan de andere kant hè, kwam, liep die stoet zo recht de armen van het Israëlische leger in. En dat was eigenlijk ook weer heel krom. Dat het een heel... ...mooi moment moet zijn waarop je iemand leven uh, eert en dan samenkomt met de familie... ...en dan begint er dus het uh, moment van rouw. Uh, dat duurt drie dagen normaal gesproken. En dan komt dus iedereen naar het huis en dan uh, wordt er, uh, er wordt koffie gedronken, maar zonder suiker. Ja, waarom? Ja, dat is om het bittere van de dood te eren. En er worden dadels gegeten om het leven uh, te eren. Dus... Uh, dus het idee is een beetje dat de familie uh, de eerste paar dagen na het overlijden van, uh, van hun geliefde... Uh, meteen helemaal overspoeld wordt met condoleances. Het is ook echt iets waar je naartoe moet. Ik ben heel vaak naar, moet, ja, moet heel vaak naar condoleances. Dat kan zelfs heel ver weg zijn van bijvoorbeeld de zus van een collega van mij die ik verder nooit heb ontmoet. Daar ga je uh, ook naartoe? Ja, ja. ja dat, dat wordt wel van je verwacht. En, ja dan, dan je hoeft niet helemaal niet lang te blijven, maar wel ja je moet daar wel naartoe en dan de familie wordt dan dus helemaal overspoeld met liefde uit de gemeenschap en dan daarna wordt de familie voor uh, minimaal 40 dagen uh, wordt er de, de familie de kans gegeven om om het uh, te rouwen ja. en in die 40 dagen wordt er niks gevierd geen verjaardag geen huwelijk helemaal niks en dan uh, vanaf 40 dagen daarna, dat kan soms ook veel langer zijn... dan mag de familie pas weer uh, blijdschap tonen. Ja, dat is echt... Uh, ik weet niet of je net het verhaal van Jeudelnea uit Sint Maarten hoorde. Daar is een begrafenis uh, echt een beetje een feestje verteld. Dus dit is echt, klinkt echt een beetje als het tegenovergestelde. Ja, en dat ligt, het ligt er ook wel een beetje aan wie het is. Uh, als het een, uh, iemand van wat oudere leeftijd is, dan is het natuurlijk anders. Maar... Vaak zijn, ja, begrafenissen hier heeft weer een politieke uh, inslag. Mm -hmm. Dus dan is er weer veel meer verdriet. En uh, de begrafenis waar ik dus per ongeluk in terecht kwam, dat was de, een vrouw die haar vierde zoon verloor Zo. uh, ja. aan het conflict. Dus die, die ja, dan vrouw... ga je niet echt feesten natuurlijk. Nee, nee, helemaal nee. niet. En het is ook weer een herinnering aan, aan het, ja, wat ik al eerder zei, het leed wat, wat, uh, wat de Palestijnen doormaken. Elisabeth en Ramala, dankjewel voor je verhaal. We praten zo meteen uh, met jou verder. Ja. PJ van der Linden in Spanje, nacht. Wederom. Buenas noches. Buenas ah, dat ga, ga ik erin houden zo. Ja. ja, een verdrietig verhaal net van Elisabeth en Ramala. Um, ja. Heb jij vaak begrafenissen in Spanje meegemaakt? Ja, nou vaak. Dat is het uh, drie, vier keer. Ja. Nou, dat vind ik best vaak nou ja, in de afgelopen vijf jaar. Ja. Dus dat valt uh, op zich wel mee. Maar het is hier, uh, ja, als je hier overlijdt, dan gaat het als een razend vuurtje, hè? Uh, heel snel via de telefoon. En dan wordt iedereen ingelicht en iedereen komt dan direct naar de, hoe uh, heet dat, sanatorio. Dat is een rouwcentrum. En de volgende dag is de begrafenis. Gelijk de volgende dag al? Gelijk de volgende dag, ja. Waarom zo snel? Ja, nou, ik denk dat dat te maken heeft met het verleden. Kijk, als het hier uh, 40, 45 graden is... Ja, ah, dat uh, is niet zo dan lekker dan. moet het snel, uh, de, uh, de grond in gaat het hier niet, want je gaat in een la, hè? je wordt opgestapeld. Hè? Oh ja, je gaat niet ja. de grond in? Nee, je gaat niet de grond in. Uh, je hebt hier van die, ja, je wordt gestapeld. En dat is vier hoog en uh, tien meter breed. En dat zijn allemaal van die blokken. En dat, dat ze, dus je hebt in plaats van een kerkhof zoals we dat hier in Nederland hebben, heb je gewoon van die soort van huisjes op begraafplaatsen. Ja, ja inderdaad. Ja. En dat is heel bizar ook. Want uh, ik heb toen een begrafenis meegemaakt van iemand. En haar man die was al vijftien uh, jaar geleden overleden. En dat is heel bizar. En dat, dat is dan een familiegraf. Maar dat is maar één la, er kan maar één kist in. Dus dan worden die oude botten die worden eruit gehaald in yeah. een plastic zakje. En bij de begrafenis zelf, hè, dat is de volgende dag. dan wordt de nieuwe kist erin gezet. En heb je dat, ik vroeg aan mijn vriendin: van, wat is dat nou? Ja, dat is van mijn opa. En dat is een plastic zakje. En daar zaten de botten en de schedel en alles in. En het wordt dan bij het kistje gezet en uh, dan wordt het afgesloten. Dus even, die, die, die, die botten die worden dan eruit gehaald weer? Nou ja, de, de, ja, dus die eerste kist die erin zat, die wordt leeggehaald. Hè? En dat gaat in de la? En, nee, oh. die, die kist die gaat eruit. En dan ja, wat er nog in die kist zit, dat, zijn, uh, dat is een plastic zakje met botten. En dat, uh, dat gaat dan bij de nieuwe kist. Hè? Is heel bizar om te zien. En maar is, dan is dan iedereen er nieuwe... ook bij als dat gebeurt? Ja, daar ben je bij. En ik had zoiets van, wat is dit nou? Dus die nieuwe kist die gaat erin. En dan gaat er nog even dat plastic zakje erbij. met. met uh, ja, met de man van, uh, van. van degene die dan begraven wordt. Uh, al, uh, die twintig jaar geleden overleden is. of vijftien jaar geleden. Er, gaat, er wordt er nog even bij gepropt. En dan gaat het dicht. Zo. Ja. En zijn dat dan allemaal familiegraven, die, uh, die gebouwen. gebouwtjes, om het maar zo te zeggen? Nou, nee. Sommigen wel, sommige niet. Het uh, heeft ook allemaal met geld te maken, hè? Van, uh, hoe meer je uh, bezit, hoe meer je kan kopen. Hè? Dus dan is het, zo... is het ook een beetje een statussymbool om een, echt een heel mooi... Uh... Nee, niet. Nee, nee, niet echt. Nee, nee. Hoor, nee. Maar wat, wat uh, heel bizar was toen ik, uh, want ik heb ook een paar jaar geleden een begrafenisverzekering uh, afgesloten. Ik had zoiets van, nou ja, dat hoeft niemand te betalen, mm -hmm. dat betaal ik zelf, maar uh, dat was voor mij heel bizar, want ik moest een paar formulieren extra tekenen. Want ze gingen er hiervan uit van, nou, oh, je bent Nederlander, dus je wil naar Nederland, hè? Als je dood bent. Ik mm -hmm. ze zei, nee, ik uh, woon hier, ik leef hier en uh, als ik hier dood ga, dan wil ik hier ook uh, nou ja, in zo'n laag gaan, ja. zeg maar. Hè. Ja. Maar dat was een hele toestand, Dan moest ik een paar formuliertjes voor uh, tekenen. Van, ja, ik had zoiets van, ja, ik hoef niet, niet per se in die blauwe klei in Nederland. wil ik, nee. ik leef hier. Hè? Maar weet je dan bij wie je in de la komt te liggen? Nee, ik krijg een eigen la. Je krijgt een nee, maar ik bedoel, in de, de, de, de, die la, dat is dan weer in een gebouwtje? Nou ja, dat is zo'n gebouwtje. En daar zitten die, die, die, waar die kisten in gaan. Hè? Dus nee. je hebt je eigen perceeltje, zeg maar. En uh, in ieder geval... Uh, uh, je moest nou dus ja. allemaal dingen daarvoor ondertekenen. Ja, dan moet je, dan moet je dus. Ja, extra. Want we gingen vanuit van nou ik wilde naar Nederland. En dan was het rare ook van, er was toen hier zo iemand bij ons thuis. Om dat af te sluiten, zeg mm -hmm. ik van nou, ik weet nog niet, en dat is dan Nederlandse humor misschien, ik weet het ook niet. Ik zeg van nou, ik weet nog niet of ik met mijn hoofd aan de zon kan liggen <lacht> of aan de, aan de schaduwkant. Hè? Ja. Nou ja, dat begrijp ik hier allemaal niet, dus dat is <lacht> grappig. En met welke, aan welke kant wil je liggen met je hoofd? Ja, aan de zon natuurlijk. <lacht> Precies, zou ik ook Wat zeggen. Denk je? <lacht> Heb je dat wel laten optekenen? Ja nou, ja, nou nee, dat niet. dat, <laughs> dat niet. Maar mijn vriendin die weet het wel. <laughs> Oké. Okay. PJ van der Linden, dankjewel voor je verhaal. Zometeen praten we met jou verder. Oké. Okay. Zometeen hoor je sowieso Donné, Elisabeth en PJ weer over religieuze feesten. Nu eerst Earth, Wind and Fire. Fall in love with me. Baby, give me Earth, wind en fire fall in love with me. 1-1. Lizzie Dierks. De wereld van Filemon. Religieuze tradities, daar hebben we het over. En daarvoor gaan we eerst even luisteren naar een stukje van cabaretier Hans Steeuwen. Die zijn sterke mening geeft over het geloof en tradities. Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is... Ja, je kan er niet uit, maar dat is. Maar wat, maar wat doen jullie al? Nou, we hebben allerlei uh, tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. <lacht> en bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks... zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te nekkeren. Ja, het zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. En staan zo van, dat die muur dan zegt, flik nou eens op, man. <tieden> Ik ben ook niet van steen. <tieden> Hans Teeuwe, oh, Hans man, en, man, zijn, man, en man, zijn visie op man. tradities binnen het jodendom. Afgelopen donderdag was het hemelvaart, een religieuze dag vol tradities. Maar waar wordt hemelvaart eigenlijk buiten Nederland gevierd? En hoe wordt dat gedaan? En... Wat voor religieuze tradities zijn er verder allemaal? Daar gaan we het over hebben. Heb je zelf een vraag over dit thema? Mail dan naar dewereld.bnn.nl. Joy Delaney, Ostiana op Sint Maarten. Goedenacht nog een keer. Goedenacht. Ben jij zelf gelovig? Um, ja. Ja? Wat moet ja, er uh, Even over nadenken. Want <laughs> ik hou niet echt van de term gelovig. Ik geloof in God. Maar ik doe niet zeg maar aan alle. Religieuze dingen waar de meeste mensen aan doen, elke zondag naar de kerk, dat soort dingen. Nee, maar behoor je wel tot een bepaalde stroming? Nee, je, ook gel niet. je gelooft gewoon in God en, Ik niet, geloof in God. en niet per ja. se in een kerk. Nee, nee, ah. maar zijn er wel? Um, er was afgelopen donderdag, was het hemelvaart. Um, wordt dat ja. op Sint Maarten gevierd eigenlijk? Um... Nou, hangt het vanaf wat je bedoelt met vieren. Want het is eigenlijk in principe... Is, hier is het gewoon een vrije dag. Mm -hmm. En de meeste mensen gaan dan naar het strand met, een, met hun familie. Ja, het is echt een familiedag. En weten mensen nog wel, want dat is volgens mij in Nederland een beetje zo... Weten mensen eigenlijk, de meeste mensen weten volgens mij helemaal niet... dat nee. dat een uh, christelijke feestdag is. Of weten dat wel, maar waar dat precies voor staat... en dat je dan dus naar de kerk gaat, dat... Nou ja, schieten we bij mij euh, eerlijk gezegd ook altijd bij in. Nou ben ik verder ook niet gelovig, maar volgens mij is dat voor de meeste mensen zo. Hemelvaart is bloemetjesmarkt en ja, als het mooi weer is lekker naar het strand gaan inderdaad. Ja, maar dat is het hier ook zo'n beetje. Ze weten wel wat het is en wat het betekent, wat het inhoudt. En het christelijke verhaal eromheen. Maar niet echt dat, um, dat het zou moeten betekenen dat je niks mag doen op die dag. Of mm -hmm. dat je niet mag werken of dat je geen leuke dingen mag doen. Nee, het is gewoon... In principe is het gewoon een normale dag, een normale zondag tussen haakjes hier. Waar mensen naar de kerk gaan en dan daarna naar het strand. Nou, lekker klinkt dat. Zijn er dan uh, religieuze feestdagen die, die wel belangrijk zijn of belangrijker zijn dan dit? Ja, nou het enige waar ik aan kan denken dat echt belangrijk is en ook niet echt belangrijk, maar uh, een soort van een big deal is hier, is Goede Vrijdag. Want dat is echt de dag waarop er geen um, vlees wordt gegeten hier. Geen Zij wel op het hele eiland. Iedereen eet vis. En dan, de meeste mensen gaan dan ook weer naar het strand. En dan eten ze uh, vis van de barbecue. En die vangen ze daar dan ook? Ja, die, die wordt gewoon <laughs> hier gevangen. Ja, die vangen ze, dan gaan ze naar het strand en de vis vangen en gelijk op de barbecue. Ja, ja. Ah, dat klinkt wel lekker. En zijn er, verder dan... Dan, ja, zijn er dan verder nog andere hele of, uh, belangrijke tradities? Nee, wat dat betreft is het eigenlijk best wel net zoals in Nederland. Mm -hmm. Omdat we natuurlijk konink, uh, deel uitmaken van het koninkrijk, van het, het? Van het, Koninkrijk der Nederlanden. Nederlanden. Ja, inderdaad. Ja. Dus voor de rest is het eigenlijk vrijwel en hetzelfde net zoals in Nederland. Ja, behalve, dus, goeie, ja. behalve en, dus die. Behalve dus die goede vrijdag. Ja, behalve dus die goede vrijdag. Die goede vrijdag is dan, dan wel eigenlijk nog iets bijzonders. Ja. En heb jij dat de afgelopen goede vrijdag zelf ook gedaan? Dat je naar het strand bent gegaan, vis gevangen op de barbecue? Nee, eerlijk gezegd was ik vergeten dat ik op die dag geen vis Oh! <laughs> ik had, volgens mij had ik gewoon, ik had een hamkaaskroissant ham gegeven, <laughs> En toen dacht ik van shit, sorry. Toen dacht ik oh nee, mag niet. Maar uh, ja. ik heb wel vis gegeten uiteindelijk, maar. Pff, geen maar je, ding kan, ding was toch je al... kan dus wel ook gewoon een hamkaaskrasantje kopen die dag. Ja, ja, ja, dat kan gewoon, want alles is gewoon open. Ja. Echt. En, en afgelopen donderdag op Hemelvaart dacht ik ook dat niks open zou zijn. Maar omdat wij natuurlijk een toeristisch eiland. Of, uh, heb je gewoon thuis, lekker die speciale dan wetgeving. Dat zou gewoon open ja. moeten zijn. Ja. Nou, lekker. En uh, was het dat is want je werd het dan nog voor je opgewarmd daar? Want dat is toch wel een beetje raar dat als het hele eiland verder geen vlees heeft, dat ze dat wel gewoon verkopen? Ja, maar dat zouden ze wel gewoon doen. Maar ik hou daar niet van, dus dat hadden ze voor mij niet gedaan. Oké. Okay. Nou, hopelijk Wat heeft zijn het je wel... Die... Die... Wat zeg er je? Zijn ook mensen die... Er zijn ook gewoon mensen die er gewoon totaal niet aan doen. Hè? Dus ja. Het kan ze gewoon niks schelen. Of ze zijn niet gelovig, of ze geloven gewoon niet in het, niet... In het geen vlees eten. Zeg maar. Zoals jij afgelopen Goede Vrijdag ook een klein Ja, reetje. inderdaad. <laughs> <laughs> Donne Oceana op Sint-Maarten, heel erg bedankt en tot snel. Geen probleem. Doeg. Zometeen hebben we het nog over religieuze feestdagen in Ramallah en in Spanje. Nu eerst wat algemene feiten. De wereld van Filemon. In India offeren ze in een stadje krabben aan hun goden. Op die manier denken ze dat al hun wensen vervuld worden. In Spanje staat naast de kerststal een poepend figuurtje. Hij zou staan voor vruchtbaarheid. In Griekenland is drie keer spugen op een kind een manier om ongeluk en boze geesten te verdrijven. In Nederland wordt in het Friese plaatsje Grauw niet Sinterklaas gevierd, maar daar vieren ze op 21 februari Sint-Pieter. Hij rijdt alleen op een zwart paard en hij draagt een zwarte mantel. De wereld van Filemon. We hebben het over religie en religieuze tradities naar aanleiding van hemelvaart. Elisabeth, in Ramallah, goeie nacht nog een keer. Hi. Ik neem aan dat ze bij jullie geen hemelvaart vieren. Jawel, Wel? jawel. Oh, ja, ja? er zijn een heleboel Palestijnse christenen. Ah, en die uh, hebben dat allemaal gevierd. Ja, ja. en uh, ze hebben ook orthodox Pasen. Dus dat valt uh, veel later dan, uh, dan wij dat in Nederland Pasen vieren. Uh, en dat is dus allemaal net geweest. En dan loopt Jeruzalem vol met christenen, Palestijnse christenen. En uh, dan zijn er allerlei, um, ja, ik weet niet precies hoe het zit, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is de um, uh, Church of the Holy Sepulchre. Ik, ik weet ook niet hoe dat het in het Nederlands heet. Dat heb ik ook op internet geprobeerd op te zoeken, maar ik kon het niet vinden. Mm. Um, in ieder geval, dat is een hele belangrijke kerk waar um, de orthodoxe christenen, een, een, die geloven dat er een... Een soort vuurvlam, een vlam die gaat aan, maar dat doet God. Dus er zijn, door dagen van tevoren wordt die hele kerk ontruimd van elke lucifer en aansteker die je maar kunt verzinnen. En dan kijkt dus iedereen naar die vlam en dan gaat die vlam aan. En die wordt vervolgens op een vliegtuig gezet naar Rusland. Oh, um, nee, ik zit even te denken waarom naar Rusland, maar vanwege de orthodoxe kerk daar. Ja, ja. Dus uh, dat is en dat zijn ja, Palestijnse orthodoxe Christenen die uh, Ja, dat is, wordt heel serieus genomen. Komen die dan uh, oorspronkelijk ook uit Rusland? Nee, nee, nee dat zijn gewoon uh, het Christendom is ook hier. Ja. geweest. Bethlehem ja. uh, ligt in Palestina, dus ja, daar heb je ook gewoon uh, Christenen. Ja, hoor. Ja. En dat, maar, dat, dat met die vlam, dat is dan op het orthodoxe Pasen of op de hemelvaart? Nee, op het orthodoxe Pasen. maar dat wordt dat wordt in één grote zwiep wordt dat een hele religieuze week. Um, waar dus ook hemelvaart gevierd wordt en dat wordt uitgebreid. Leuk is dat er uh, dus maar 2% van de Palestijnse bevolking zijn christen. De rest is uh, ofwel moslim of, of niks. Mm -hmm. En um, waar iedereen in Palestina viert Pasen. Dus uh, iedereen uh, doet aan paaseieren zoeken. en uh, De eieren worden ook beschilderd en zo. Dus dat is allemaal wel herkenbaar voor mij. Ja. Um, dat staat dus op... helemaal los van de religie? Ja, ja. ja. En dat is, dat is gewoon, gewoon echt meer een traditie die weer ingekropen is en is gebleven. En dat, ja, dat is wel bijzonder als je ook hè, vrouwen met een hoofddoek of ja. een volledige boerkaart door de, door de bergen ziet banjeren om paardijeren te vinden. Ja, dat, dat lijkt me ook inderdaad. Ja, en dat is wel heel leuk. Waar ik, waar ik minder mee bekend ben, is, uh, uh, of wat ik, wat, wat ik vreemder vind zelf, is de, de ramadan. Uh, en dat merk je wel, dat, dat komt er nu aan. Op 10 juli begint de, de, de heilige maand van de Ramadan. Mm -hmm. uh, en dan zal het grootste gedeelte, uh, vooral in de dorpen buiten Ramallah... ...het grootste gedeelte van de Palestijnse bevolking... ...zal zich houden aan de, aan de gebruiken van de Ramadan. Dus de, als de zon al op, op is, niet eten en niet drinken. Mm -hmm. En je kunt je voorstellen, 10 juli, uh, dat is het heetst van het heetst. Yeah. Uh, dus dan wordt het hier rustig 40 graden. En dan wordt er dus ook geen slok water gedronken. Maak ze, maar, maar ik kan me voorstellen dat artsen zich daar best wel zorgen over maken nu al. Ja, ja dat is ook wel zo. Ja. Ja, de mensen doen dat toch omdat ze... Ja, ze ja, de, een, de een wil dat ze wat dichter bij God voelen. De ander doet het ook uit culturele... Um, ja, dat wordt ook wel een beetje opgelegd. Mm -hmm. Ik heb Vorig jaar per ongeluk was ik was even vergeten dat het ramadan was. En ik reed in de auto en ik zat een appeltje te eten. En werd toch wel echt heel vies aangekeken. Mm. Um, dus het geldt ook wel een beetje het wordt ook wel een beetje opgelegd door de maatschappij. Ja, want hoe doe jij dat dan? Jij, doe jij ik neem aan dat jij doet zelf niet aan de Ramadan? Nee, ik doe zelf niet aan de Ramadan, maar ik doe ik eet Eet dus achter mijn bureau en uh, ik heb wel gewoon een fles water bij me die ik stiekem drink. Maar nee, niet stiekem, maar ik vind gewoon, ja... Je gaat gewoon niet uitgebreid wel... zitten eten en nee, drinken waar nee, iedereen bij is. Nee. Nee. nee, je moet je voorstellen ja. dat, u, uh, dat er ook niet gerookt mag worden. Ja. De, de Palestijnse man die uh, over het algemeen rookt, die, die wordt helemaal gek natuurlijk als hij hele, een hele dag niet door mag roken. Uh, dus in die zin is het goed, maar de artsen die, uh, die maken overuren, want... Uh, als je dus ziek bent, dan doe je niet aan de ramadan. Maar dan moet je wel... Het is, de ramadan is voor jou een, een verbinding met God. Dus uiteindelijk gaat niemand erover. Maar als je dus ziek bent, dan hoef je niet mee te doen. Maar dan moet je natuurlijk wel... Ja, tegenover God en tegenover de maatschappij uiteindelijk... Uh, ja, bewijzen dat je ziek bent. Dus je dus... moet het dan toch eigenlijk ook een andere keer inhalen, nog? Ja, je moet het inhalen, maar daar heb je wel de rest van je leven voor. <lacht> ik, ik vind dat echt briljant dat je gewoon kunt zeggen... nee, vandaag ben ik ziek. Ik heb ook uh, wel gehoord dat er tijdens de ramadan vrouwen zijn... die gewoon een maand lang ongesteld zijn. Ja, ja precies. <lacht> Ken jij die ook? Ja, nou, ik heb één collega die, uh, die stiekem met mij water drinkt... in de wc omdat ze de hele maand ongesteld is <lacht> Ja, maar het is wel echt. Het is een hele bijzondere maand. Dus als ik ja. de zon ondergaat, wordt er gefeest en gedanst. En iedereen, het is heel samenhorig. En uh, aan het einde van de Ramadan wordt er een lam geslacht. En dan gaat een derde van het lam gaat naar de minder bedeelde. En een derde blijft bij de familie. Uh, en een derde wordt, wordt rondgedeeld aan familie en vrienden. Dus iedereen gaat. De huizen staan open, iedereen gaat bij elkaar naar binnen. Als het de iftar, dus op het moment dat de zon ondergaat, dan valt ook alles helemaal stil. En als je zelf op straat loopt, als, als buitenlander ja, gebeurt dat natuurlijk wel eens, dan word je naar binnen gevraagd om bij mensen om de, de iftar, dus om het vaste te breken. En dat kun je niet weigeren. Um, dus het, het allerleukste vind ik om tijdens de Iftar op straat te lopen. Ja, dan, dan hoop je, je gewoon even op je ergens een ja. maaltijd krijgt. Ja, zo komt ja. splinter door de door de Ramadan. Ja. Uh, ik vind het, ja, ik het is vind voor het jou goedkope een goedkope hele... maand de Ramadan. Ja, ja, voor ja. mij is het een hele goedkope maand. Ja, ik vind het, het is echt een hele bijzondere tijd om om je. Ik vind het iets heel positiefs, omdat ja. om mensen dus wel echt stilstaan bij de minder bedeelde. Um, en ja, je krijgt zeker feest. Dus ja. na de ramadan en dan nog 70 dagen nadat de ramadan is afgelopen, feesten we gewoon nog een keer. En dan vieren we dus dat Abraham het schaap heeft gekregen van, uh, van God. Dat is in alle drie de religies is dat uh, hetzelfde verhaal. Uh, dus dat wordt dan gevierd, dus dat Abraham niet zijn zoon offerde, maar dus um, het schaap kreeg van God. En ja, dat is wel... Ik, ik geloof er allemaal niet zo in. Maar op een cultureel niveau is het natuurlijk wel heel mooi dat dat zo met elkaar gedeeld wordt. Ja. Is het eigenlijk moeilijk om in Ramallah over religie te praten? Omdat het natuurlijk ook zo'n... Het is ook best een gevoelig onderwerp. Ja, nou ja, wat, dus wat heel moeilijk voor Palestijnen te, uh, te aanvaarden is dus dat je niks bent. Dus dat je ook gewoon mm -hmm. kunt zeggen, ik geloof niet in God, dat kan niet. Je moet iets zijn. Um, en... en wat zeg jij dan? Ja, ik ga er dus tegen tegenin. Um, ik heb ook wel eens opgeschreven dat ik, uh, dat ik in aliens geloof. Ik, ik weiger me daar... Uh, in... En wat zeggen mensen dan als je zegt, ik geloof in aliens? Ja, dus je moet dus het hokje aankruisen. Als je op een bepaald formulier, als je bijvoorbeeld naar de politie gaat... dan moet je op een formulier aankruisen of je moslim of christen bent. Er, zijn geen, er, er, er is niks anders dan dat. En er is dus geen optie C... Um, dus als je dat weigert aan te kruisen, dan kijken ze naar mijn haarkleur en mijn huidskleur. En dan ben ik dus christen. Aha. Ja, en daar kun je op maar een gegeven moment ook niet meer zoveel tegen doen, leem ik aan. Nee, maar ik, dat is een van de dingen die ik niet opgeef. Nee. Misschien gaat er ooit iemand accepteren dat ik uh, mijn hele eigen normen en waardestelsel heb wat niets te maken heeft met God. Ja, nou succes nou. daarmee. Ja, dank. Ik het vol. Wordt een lange strijd, ben ik bang. En nog heel even één ding. Ik heb ook gehoord dat ze in, uh, in Ramallah een traditie hebben waarmee je het weer kunt voorspellen. Ja, dat is echt briljant. Dus er, er, ergens een dag, oh ja, midden september, dan leggen we twaalf 12 hoopjes zout bij het open raam of bij de deur. En september is nog hartstikke lekker weer hier. En dan, uh, als je dan de volgende ochtend wakker wordt, dan kijk je naar het hoopje zout wat het meest geslonken is. En dat is de maand die het natst wordt. Zo voorspellen de boeren in Palestina wat een gunstige maand is. Aha, en uh, wat, was deze, wat was dit jaar de natste maand? Uh, de boeren hadden voorspeld juli. Nou, ik heb in juli geen regendruppel gezien. Uh, en het was afschuwelijk in december. Het heeft gesneeuwd, gehageld en geregend alsof ik het nooit eerder heb gezien. Niet een hele betrouwbare methode dus. Nee, nee absoluut niet. Absoluut niet. <laughs> Elisabeth in Ramallah, dank je wel voor je bijdrage. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. PJ van der Linden in Spanje, goedenacht nogmaals. Buenas noches. Buenas noches. Ah, jij, ja, dus vergeet nou, het weer een keer alweer, weer. Ja. <laughs> Buenas noches. Uh, Hemelvaart afgelopen donderdag, wordt dat ook in Spanje gevierd? Helemaal niks. Helemaal, Helemaal niks? Nada, de nada. Maar uh, tegenover staat dat er wel alles, uh, nou, van, van alles wel gevierd wordt. Ja, ik wil net zeggen, ik ken Spanje ook een beetje als het land waar, nou, eigenlijk bij iedere stad, iedere dag wel weer een heilige... Ja, het is niet normaal. Ik heb wel eens ja? uitgerekend uh, dat, je, dat je hier aan vakantiedagen, als je gewoon normaal werkt, dan heb je als uh, vakantiedagen 20 extra dagen hier in vergelijking met Nederland. Want het is hier, ik moet wel eens aan mijn vriendin vragen van, joh, wat, wat krijgen we nou weer? Wat is dat weer voor dag? Het is zo'n Gorge, dan dit weer, dan dat weer. <laughs> maar het is ongelooflijk. En wat ook heel grappig is. En daar zijn ze nu al bezig, uh, mee bezig in het parlement, dat je dus, als er een feestdag is en die valt in het weekend, en het zijn over het algemeen allemaal religieuze feestdagen, mm -hmm. en als die in het weekend valt, dan hebben ze zoiets hier van, ja, maar ja, het weekend zijn we sowieso al vrij. Dus er moet een maandag aangeknopt worden of een vrijdag aangeknopt yeah. worden. Hè? Dus ik zie hier uh, nou ja, het is heel veel feestdagen. Ja. Religieuze feestdagen. En, maar wat is jouw favoriet? Nou, ik vind elke dag vrij, vind ik wel uh, oké. Okay. <laughs> ik heb geen favoriet. Maar nee, ik maar bedoel, ik kan haat... me voorstellen dat het, het verschilt natuurlijk een keer per religieuze feestdag. Uh, wat er, of wat er, hoe dat wordt aangepakt in een stad. Uh, wat, ja, wat is jouw favoriete nou, feest? Weet je wat ik wel mooi vind? Uh, Want ik heb een uh, haat liefdeverhouding met de katholieke kerk. Ik geloof helemaal, uh, ik bedoel, ik vind het circus van de Katholieke Kerk vind ik fantastisch. Dat is geweldig. Hè? Ik bedoel, de en de dingen, ja, dat is prachtig om te zien. En voor de rest heb ik in de inhoud heb ik helemaal 0,0. Of nog minder zelfs. Net zoals met Pasen hier heb je die uh, processies. Ja. Nou, dat Dan is moet je nou misschien even dag. uitleggen hoe dat gaat. Dat is echt iets heel. Ik heb dat wel eens gezien, inderdaad. Het ja. zegt van die Kloekloeksklan mannetjes. Ja, hè? nou ja. inderdaad. Met die puntmethode. Ja. Dan heb je weer de dag voor, uh, uh, voor het sterven van Jezus. En uh, dat hij dood is. En allemaal weer andere kleuren. Het is een. Nou ja, uh, het zijn tradities. En die, die, uh, die optochten, zeg maar. Want dat zijn het in, in wezen. Maar die stammen hier al vanuit eh, 1492. Hè? Dat, bijvoorbeeld. En dat is ieder jaar weer hetzelfde. Ieder jaar weer hetzelfde. En dat gaat maar door. En dit is prachtig om te zien. Maar ja. ik heb er niks mee. Maar het is een, het is een soort circus. <laughs> hè, ja, mij. Dus je vindt eigenlijk een beetje de gebruiken wel heel mooi. Maar waar het allemaal op verstaat. Uh... Nee, nee, ik bedoel, ja. uh, als ik naar een MISA ga. en ik moet daar wel eens naartoe. omdat ja, mijn Spaanse familie. ik zit helemaal ingeburgerd in die Spaanse familie. En dan moet je naar, naar zo'n MISA gaan. En, en dan zie je weer zo'n priester en denkt van nou wat uh, zal die een tang aan hebben? Waar denkt die man aan? Hè? Ja. Met al die met al die al die dingen die er gebeurd zijn, hè? Ja. recent en in al die jaren. Hè? Maar PJ, ik moet toch zeggen, je woont in Spanje, je hebt een hekel aan voetbal, de katholieke kerk, dat vind je ook maar zo zo. Dat is niet nee, echt handig, hè? Nee, dat vind ik geweldig. Ja, ja, nou ja, maar wat denk je, dat schijt hier wel de zon. <laughs> Oké, okay, nou sorry, dat, dat, dat is wel heel erg Er is nog één ja. leuk dingetje wat ik wil ja? vertellen, dat is uh, over tradities dan, religieuze tradities. Ik ben vorig jaar getrouwd met mijn Spaanse vriendin, wat is nu mijn vrouw. En dat is ook een traditie hier, dat is fantastisch. En ik had zoiets, nou, ik stond met knipperende ogen en een open mond te kijken. Uh, als je gaat trouwen, uh, dan, want de meeste mensen trouwen hier gewoon in de zomer, hè? Mm -hmm. of in het voorjaar in de zomer. Er is hier een klooster en dat bestaat al zes, uh, 600 jaar en daar zitten nonnen in. En die nonnen, die kan je niet zien. Daar heb je ook geen contact mee. Dus, maar, als je gaat trouwen, dan wil je goed weer hebben. Hè? En dan ga je met een doos eieren, ga je daar naartoe. En dat is een soort rolluik. En dan doe je die eieren, hè, die zet je erin. Yeah. Maar je ziet nooit de non, of degene die ze ontvangt. En uh, als je dat dus doet, dan gaan ze met z'n allen gaan ze bidden. Voor tien dagen of langer. Uh, dat je goed weer krijgt op je trouwerij. Nou, fantastisch toch. Maar, maar, hey, wat, kunt, maar, die, hoe krijg je het verzonnen? Hè? Ja, maar oh. wat, wat, wat, hebben, wat doen die eieren dan? Die... Nou, die eieren, daar, uh, die eieren die geef je, want ze bakken daar weer uh, uh, koekjes van. weet ja. ik het allemaal, dat wordt weer verkocht. Uh, en, uh, bla, dus, bla, bla. dus in ruil voor een doos eieren wordt er gebeden voor goed weer? Juist, juist ja, nou, dat is toch geweldig. Je moet ook een goede fles wijn opgedronken ja. hebben. Je dat verzinnen. Ja, schitterend. Bijna net zo mooi als dat verhaal van net van uit Ramallen, waar ze uh, zout, of nee, uh, zoutbergjes neerleggen en degene ja, die het, grootste, ja, ja. Die, ja, het grootste bergje, dat, uh, dat is de maand waar de meeste regen valt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Had je nou goed weer op je bruiloft uiteindelijk? Uiteindelijk, fantastisch weer. Heerlijk weer. Ja. Ja. Maar ja, het is hier bijna anders lekker weer. Precies, hè? het is... Ja. Ik, uh, ik zit hier in een stukje Spanje en dat, is, uh, dat kan je niet vergelijken met uh, de Costa's. Uh, het is een totaal andere cultuur. Er zitten hier ook geen buitenlanders of niks. Bijna niet. Ik zit hier bij, uh, tegen Portugal aan, boven Andalusia. En dat is, ja, dat is gewoon authentiek Spanje. Hè? Authentiek je niet Spanje. Ik vergelijken met de Costa's. Het klinkt allemaal prachtig in ieder geval. P.J. van nou. der Linden in Spanje. Dank je wel voor je bijdrage deze ah, keer. Okay. Van Philemon. en. Ja.